4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Een bescheiden overheid is de dood in de pot voor ondernemend Nederland. En de overname gekt in de telecommarkt. Wat is daar gaande? Dat is straks in de villa. Nu is het NWS-journaal met Martijn van Beek. De aanstelling van politiecommissaris Driesen als projectleider van de veiligheidsoperatie rond de Nuclear Security Summit in Den Haag had nooit zo mogen gebeuren. Dat zijn minister opstelt in de Tweede Kamer. Hij reageerde op vragen van de SP. Vorige week werd bekend dat Driessen niet door de screening van de AIVD is gekomen opstelte zij dat de projectleider pas had moeten worden aangesteld... als er een verklaring van geen bezwaar was afgegeven. Ik ga er ook niet omheen draaien. Ik zeg gewoon het is verkeerd gegaan. Gewoon totaal verkeerd. En ik wilde hier ook volstrekt de helderheid hebben... dat dit niet had moeten gebeuren. Driessen leidde de afgelopen anderhalf jaar... de voorbereidingen voor de wereldtop over nucleair terrorisme. Die wordt volgend jaar gehouden.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 Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS gaan er juist van uit... dat het leger achter de aanval zit. In de Tweede Kamer zijn vier nieuwe kamerleden beëdigd. Bij de PvdA komt Marit Rebel-Volp in, in de plaats van het kamerlid Heinen... die bestuursvoorzitter van een school in Den Haag is geworden. Rutmer Heerma volgt VVD-kamerlid Houwers op... die is opgestapt na berichten over hypotheekfraude. Twee andere benoemingen zijn tijdelijk en hebben te maken met zwangerschap. Henk Leenders vervangt de komende maanden het zwangere PvdA-kamerlid Shekerek... En bij de SP vervangt Tjitske Siderius het kamerlid Karabouloud. Het weer, zonnige periode, maar soms ook wat bewolking. Vanavond en vannacht klaart het verder op en koelt het af tot 12 à 16 graden. En dan is er kans op nevel of mist... Morgen overdag vrij zonnig, dan wordt het 23 tot 27 graden. Verkeersinformatie Kees Kwaks. Begin van de avondspits op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort gaat het langzaam tussen Eemnes en Eembrugge. De rest van de file staat richting Rotterdam of rond Rotterdam. Vanuit Den Haag op de A13 voor Delft 2 kilometer. De A20 richting Gouda, verknopend de Brechtseplein 4 en met Moordrecht 2 kilometer. En op de N15 vanuit Europoort bij Spijkenissen 4 kilometer. Nou, dan sterren wij weer tot zo.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 Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog tot half vijf hier bij u op Radio 1 met ons economiepanel Schuld en Boete. Vandaag zit er daarin Hendrik Meesman. Schuld en Boete zeg ik. het Gewoon omdat het er staat. Klinkende munt is het natuurlijk. Waar moeten we het anders over hebben als het over economie gaat? Hendrik Meesman, wat ik al zei, vermogensbeheerder van Meesman Index Investments... André Meijnema is economieredacteur van de NOS. En Sandra Flippen, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, ESB. En dat is het economenvakblad van Nederland. Hartelijk welkom, het is de eerste keer dat je meedoet. Leuk, ja, bedankt. Je bent econoom of socioloog of allebei? Allebei. Je bent allebei. Ja. ja. En hoe ben je bij dit blad terechtgekomen? Um... Via een lange omweg of heb je nooit iets in de sociologie gedaan? Nou, ik ben uh, vooral binnen het uh, terrein van de economie actief geweest. Als uh, universitair docent aan de Erasmus. En um, nou ja, toen op een gegeven moment uh, kwam uh, deze optie om over te stappen. En dat leek me wel spannend. Ja, tuurlijk. Ja. Maar, die, maar die sociologie boeit me nog een beetje. Waar komt die om de hoek kijken nog? Nou, het ligt uh, nou, wel mijn interesse, maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ja. Nee. Okay. Maar het zijpelt er soms wel doorheen. Ja. Maar de weg naar de wetenschap is niet helemaal afgesloten, waarschijnlijk? Of wel? Nee, zeker niet. Nee. nee. En daarbij, economie is een sociale wetenschap. Het is niet Juist. Laten ze het maar niet horen. Ja, ze <laughs> willen de er een exacte is. wetenschap van maken. <laughs> Precies, maar dat is ja, het ja. natuurlijk niet. Ja. Nee, nee. Oké, okay, bij deze is dat maar weer eens vastgesteld dan. Um, waar wil premier Rutte naartoe met Nederland? Iedereen had enorm gehoopt dat we dat na gisteravond zouden weten. Toen sprak hij de uh, HJ-schoollezing uit... in de Rode Hoed in Amsterdam. Nou, het was een prachtige lezing als je keek hoe die gepresenteerd werd. Dat was knap. Maar echt sprake van een visie of heel veel duidelijkheid zat er niet in. Er was in elk geval één opmerkelijke zin die ik jullie alle drie even voor wilde leggen. Hij heeft gezegd, er is niks mis met dit land wat we niet kunnen repareren. André, eens? Er is niks mis met, met dit, dit land... land wat we niet, we niet kunnen repareren. Optimistisch als altijd natuurlijk. Ja. Maar daar bleef het ook weer bij. Er nee, we kwamen klink... geen voorbeelden, maar dat is zo'n ja. zin. Dat klinkt wel heel erg maakbaar dan allemaal weer. Hmm. Dus er is wel van alles mis, maar het is te repareren. Ja, dat niet. zegt hij. Ja, mm -hmm. Ja. Ja. ja. Klinkt als inderdaad te maken Maar de hij zei het op het toon er is niks mis. Ik vond het een hele katholieke toespraak. <lacht> Ook daar ja. is niks tegen, maar dat je moet wel heel wel. goed nadenken. Ja, Wat je natuurlijk je, wel de ondertoon in, in, dat, in dat verhaal... was natuurlijk ook van, we moeten vooral de burger uh, niet in de put praten... of niet verder in de put, maar vooral een keertje uh, moed en, en uitzicht geven. en Dan moet je het dus niet aankomen zetten met verhalen... er is van alles mis, en er moet een hoop nee. gebeuren. En, uh, maar nee. vooral, uh, kijk naar de zonnige kant. Maar als je dat dan zegt, en als hij zegt... Uh, uh, uh, we moeten niemand in de put praten, en dat komt wel goed... dan vind ik een andere zin die erop neerkomt, Hendrik... vooral geen visie... Want daar is hij allergisch van, blijkbaar. Vergezichten met Europa, visie over de economie. Daar moet hij niks van hebben. Dat vind ik het niet bemoedigend. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, ik vind dat die twee statements die net voorgelezen zijn... ook wel met elkaar te maken hebben. Ik denk dat hij de eerste gelijk heeft. Er zijn grote problemen, maar die kunnen we zeker oplossen. Maar mijn vraag zou zijn, uh, ja, mijn doe het dan. Ja, Pak ze aan. En dat is inderdaad, heeft inderdaad weer te maken met die visie. Die visie ontbreekt. En het, ge ja, het gebrek aan daadkracht, er worden wel allemaal akkoorden gesloten... maar het is allemaal zijn poldercompromissen. Uh, ja, het is liberaal en socialistisch in het kabinet... moet ook met elkaar uitkomen, de Eerste Kamer... Het is, het is het allemaal net niet en dus schieten we in mijn ogen ja, niks meer op. Ja. Dus beide statements kloppen wat mij betreft ja. wel. We Sandra, kunnen het wel oplossen, maar we doen het niet. Sandra, wat er, nog een ding wat je misschien dan een visie zou kunnen... nee, het is geen visie, het was meer een rode draad... Uh, is dat hij zegt... Nederland de, en de economie in Nederland... maar heel Nederland is eigenlijk gebaat... bij een terugtredende overheid... die zich bescheiden facilitair opstelt. Zo klein mogelijk. Uh, het is niet meteen de remedie voor alles. Maar dat bleef maar terugkomen. Daar hamert hij op. Ja. Denk je dat hij daar groot gelijk heeft? Ja, het verbaast dus... me wel. Want uh, het lijkt helemaal niet te sporen... met het, uh, waar we het zo meteen over gaan hebben... dat de uh, nationale hypotheekinstelling... wat juist uitblinkt... in het maakbaarheidsdenken van de economie. Uh -huh. En... Uh, en, en wat ik wel jammer vind, is dat ik denk dat je juist wel een lange termijn... een hele lange termijn visie nodig hebt om uh, te bewerkstelligen... dat overheden ook groei kunnen creëren op, uh, op de hele lange termijn. Um, maar daarvoor moet een overheid de moed hebben om te investeren. Ja. De moed hebben om daar niet onmiddellijk de vruchten van te plukken. Precies. En om te durven uh, ook projecten te laten falen. Dat is heel belangrijk. En dat mist nu? Dat mist. Uh, nou, het mis... er is natuurlijk wel het uh, topsectorenbeleid. Er zijn ook veel goede dingen gebeurd, uh, zou ik zeggen. Um, en het is ook een heel lang uh, geleefd misverstand geweest... dat uh, bijvoorbeeld Silicon Valley en uh, allerlei self-made men... uit de uh, uh, Amerikaanse uh, innovatieve industrie... dat die uh, volledig zonder staatssteun uh, dat allemaal hebben bewerkstelligd. Uh, want er is een nieuw boek uitgekomen dat laat zien dat juist die rol van de, van de overheid, uh, een ondernemende overheid, heel erg belangrijk is geweest. Mm -hmm. En die is eigenlijk uit de geschiedenis weggeschreven, zo zegt de auteur van het boek. Gaat het zover dat Silicon Valley er niet geweest zou zijn als de regering in Amerika zich niet opgesteld had zoals ze gedaan hadden, door als eerste risicovol te investeren? Dat zou je wel kunnen zeggen. Want het uh, schijnt dat op alle. Dus niet alleen in de VS, maar ook in Engeland bijvoorbeeld. Dat de technologie achter biotechnologie. Dat dat um, eigenlijk tien jaar voordat de eerste venture capitalist durfde in te stappen. Was dat uh, al een. Um uh, een terrein waar de overheid in durft te investeren. Hm. Jij schreef in, in, in uh, een column op, op, een, uh, op, op jouw blog, ja. uh, waarin je dit boek besprak en deze stelling. Wilde ik even aan Hendrik voorleggen of je daar inderdaad mee eens bent dat, zo langzamerhand, wij ook hier in Nederland zijn gaan denken dat groots ondernemerschap een kwestie is van een zo klein mogelijke overheid die de animal spirits van de private sector vooral niet met haar raamambtenaren en procedures in de weg moet zitten. Dus dat is een beetje wat, wat, wat, wat, ja. wat Rutte ook zegt. Hè. Maak je maar zo klein mogelijk, faciliteer ja. maar een beetje, laat de boel de boel. Ben je, ben je het eens met wat Sandra zegt? Ja, Dat ben je het... juist niet zonder ja. zo'n overheid kan? Ja, maar um, ja en nee. In de zin, wat, wat het gebied waar ze het over heeft, helemaal mee eens. Op het gebied van innovatie en, en het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen. Investeren in vooral fundamenteel onderzoek. Ja, helemaal mee eens. Er zijn meer voorbeelden in de geschiedenis waar de overheid daar een, een, een grote rol in heeft gespeeld. NASA, het Space Exploration, is natuurlijk. Uh, in Amerika staan een heel uh, voor de hand liggend voorbeeld. Dus helemaal mee eens. Anderzijds, op andere gebieden. Uh, kan ik me voorstellen dat je in de rol van de overheid... inderdaad nog wel een stuk verder kan terugbrengen in Nederland. En, en vooral gebieden, nou ja, ik heb, heb zelf ook een eigen onderneming. Mm -hmm. de, de regelgeving, de administratieve lasten, dat soort dingen. Daar heb ik wel vaak over gehad. Mm -hmm. Er zijn ook zeker gebieden waar de, de, de, zeg maar de, de invloed van de overheid... denk ik te ver gaat. Mm -hmm. Dus het is een, een kwestie van beide. Maar als we het nou hebben over een visie die ontbreekt... Um, aanhakend op uh, wat mijn collega net zei... Uh, uh, uh, een, een, een overheid die zich richt op, die lange term op innovatie, op dingen in gang zetten... om die lange termijn innovatie, dat op gang te krijgen binnen Nederland... in plaats van, om maar zoiets te noemen, uh, uh, uh, de woningmarkt weer proberen... met allerlei uh, subsidies op te peppen. Ik ja. denk dat dat een belangrijke stap zou kunnen zijn... In een, in een visie die ons op lange termijn een stuk verder vooruit helpt. Ja, André? Ja... Ja, ik zit te denken aan Amerika. Is natuurlijk was natuurlijk een land van de ongekende mogelijkheden. En, en dat land staat natuurlijk op zichzelf in die zin. Dat het heeft alle ruimte en alle beleidsvrijheid... om te doen wat ze willen. Als je kijkt in Europa, dan heb je al gelijk al te maken... met regels uit Brussel. Met mededingingsautoriteiten. Met aanbestedingsregels. Het is... Je hoort het wel uit de ondernemerskant. Het is verrekte lastig eh, om in Europa gewoon, zeg maar, eh, ook als overheid, als nationale overheid, je, je nek uit te steken, iets te doen ten voordele van het bedrijfsleven. Eh, omdat je daar vaak al snel aanloopt tegen regels vanuit Brussel. Hm. Omdat men zegt, van, ja, dat mag niet. Of er moet eh, Europees worden aanbesteed en zo meer. Dus je kunt niet zoals de overheid zomaar ergens een zak geld ergens neerzetten of faciliteren en dan zeggen van. Nee, eh, natuurlijk doe wat. niet. Maar je kan, er zullen toch niet heel veel regels zijn die een overheid verbieden om inderdaad op wetenschappelijk gebied bijvoorbeeld enorm veel te investeren... waar over twintig of dertig jaar een industrie weer enorm bij gebaat is. Een overheid, overheid kan uiteraard faciliteren en uh, ja, mogelijkheden scheppen. Zeker. Ja. zeker. Ja. En wat ze bijvoorbeeld ook zouden kunnen doen... is een, een toelatingsbeleid van buitenlandse kenniswerkers ja. uh, versoepelen. Hm. Dat, dat moeten we, die mensen moeten we met open armen ontvangen. Ja. Hm. En dat is soms tegenwoordig nog best lastig. Ja. Ja. Erg lastig. Even terug naar het optimisme van uh, premier Rutte. Hij krijgt uh, van... Toch van verschillende kanten wordt die wel ondersteund in die houding. Uh, Sandra, bijvoorbeeld, uh, er zijn tekenen van herstel namelijk. Uh, er is een index van uh, inkoopmanagers van het bedrijfsleven. En dat is in Amerika, begrijp ik altijd uit de bulletins... die uh, voorgelezen door uh, André onder andere... <lacht> dat dat heel belangrijk gaatmeter is. Als die laar heel veel inkopen, dat betekent dat, dat die spullen gebruikt worden. Dat er dus geproduceerd wordt. Zo simpel is het. Hè? Uh, nou, die staat helemaal in de plus... Uh, dat is een goed teken, en de verkopen van, de, van huizen neemt toe. Dat wordt dan wel gezegd door de Vereniging van Makelaars. Het een beetje als wij van WC1 zeggen dat het met WC1 heel erg goed gaat. Maar dan toch, uh, je kunt niet helemaal niet liegen daarover. Ja, nou, um, in de eerste instantie denk ik dat, uh, als we het hebben over die, die uh, uh, makelaarse informatie... Um, een tweede probleem is namelijk, is dat er steeds... Men wil graag positief nieuws melden. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Maar het moet ook wel uh, betrouwbaar nieuws zijn. En mm. uh, daar zijn er twee problemen. Ten eerste, als je alleen kijkt naar het allerlaatste stukje van die grafiek. En je ziet een kleine opleving. Uh, dan zie je niet wat de trend is. Dat is ten eerste. Mm. Uh, want in datzelfde stuk waar u naar refereert. Daar wordt ook gezegd dat uh, ten opzichte van vorig jaar. Toen waren de, de verkoop ook extreem slecht. Hm. En natuurlijk, in verhouding tot vorig jaar lijkt het dan extreem goed. Maar ja. of dat nou eh, iets zegt over of het nu echt verbeterd is... of alleen beter is dan het extreem slechte jaar... maakt nogal een verschil. Ja. En die index en, van die inkoopmanagers? Nou, zegt dat dus, je wat? Ik, ben, ja, nou, ik, ik ken hem wel, maar ik ben zelf niet echt fan van, uh, van die eencijferige indexen. Want uh, ja, het is eigenlijk gewoon een indicator van de inkoopactiviteit. Ja. Maar je koopt... Ja, Als je meer gaat inkopen, betekent dat je weet dat je het gaat gebruiken in je fabriek. Anders koop je niet ja, in, toch? Ja, dat is maar, de redenering. Precies, maar het wordt dus gebruikt om eigenlijk iets te zeggen over de conjunctuur. Ja. En dat vind ik dan gevaarlijk. En ik vind het ook zonde, want er zijn dus uh, conjunctuurindicatoren ontwikkeld. Eentje op de Erasmus School of Economics en eentje door de Nederlandse Bank. Die heel betrouwbaar blijken te zijn. Maar die geven misschien wat minder vaak goed nieuws, dus gebruiken we die liever niet. Zou dat het zijn? Toevallig geven ze wel allebei goed nieuws ook. Alleen, ja, dat is wat minder spectaculair. En de schommelingen zijn wat minder, omdat er namelijk bijvoorbeeld met elf variabelen gerekend wordt. En niet alleen maar met een inkoopcijfer. Ja. Ja, de inkoopmanagersindex die wordt inderdaad nou letterlijk gevolgd. Ook, dat ziet inderdaad als een soort voorbode van datgene wat in de pijplijn zit. Want die inkoopmanagers die kijken wat er aan orders binnenkomt... wat er binnen de fabriek aan onderdelen en zaken nodig is. en Dus die anticiperen eigenlijk op de ontwikkeling van de komende drie tot zes maanden. Hm. En dat is dan leuk, fijn, om te horen dat dat zeg maar, omhoog gaat in plaats van naar beneden. Nou, en dat is eigenlijk de enige een of twee zwaarduwen die, die dan uh, langs komen vliegen. Ja. En of dat inderdaad een trend is, zoals je zegt. Ja, dat weten dat we natuurlijk nog niet. Dat, dat, nee, maar dat, dat wordt er dus heel vaak wel aangeplakt. En dat is dus eigenlijk niet terecht. Het zijn natuurlijk van die strohalmen en van die, van die kaarsjes die worden aangestoken. En daar waar mensen zich aan, aan optrekken en zich bij willen verwarmen en verlichten. Omdat ze denken van eindelijk niet mm. slechter nieuws, maar beter nieuws. Ook al is het maar minimaal. Ja. En dat, ja, we zeggen, we hebben een beetje de neiging de voorbije zes maanden. Om, om vooral te kijken naar, naar de zonnige kanten ja. van de ontwikkeling. en niet naar de sombere kanten. En er is mee, hm? Ja, ik, um, ik denk ook uh, het mooie dat die iets uh, een, een uptick, zoals dat heet, laten zien... en weer iets beter uh, de goede kant op gaan. Maar het is natuurlijk nog veel te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. En ja, het is een heel korte termijn, dus we moet dat op veel langer termijn zien. De trend is nog niet... Je kan zeker nog niet zeggen dat de trend gekeerd is. Daar is nog veel te vroeg voor. En persoonlijk ben ik van mening dat een aantal van die dingen... ja, soms iets uh, lange zijn. Ze gaan iets beter, ze gaan iets slechter... Maar dat het pas echt structureel beter zal gaan als we wat fundamentele onderliggende problemen, zoals maar weer zo'n uh, voorbeeld te noemen, dus de enorme schuldenberg waar we nou, zitten als we die gaan afbouwen. Laten we daar, afbouwen, dan, we daar ja. eens even doorgaan. Want dan, dan, dat we wel, Sandra, dan, dan jij, is er echt perspectief op verbetering. Jullie zaten ja. al te popelen om het daarover te hebben, <laughs> Ger? Over ja. die hypotheek, uh, het hypotheek, Nationaal Hypotheekinstituut. Dat is om te stimuleren dat wij dus allemaal uh, uh, huizen gaan kopen. Het wordt gevoed door pensioenfondsen, want die hebben geld genoeg. En de verzekeraars uh, wordt er gezegd. Ook, En de verzekeraars. Um, uh, toen we het erover hadden, wist ik gelijk wat jij ging zeggen, Hendrik. Ja. En de luisteraar die weet dat ook, want jij hebt het heel vaak gezegd. Dit is gewoon het stimuleren van schuld. Precies. Ja. En uh, dat is één aspect ervan. Het is weer een, een overheids... Ja, waar het om gaat is... Um, uh, we, het doel uiteindelijk is om ruimte te creëren bij de banken... zodat ze weer meer krediet kunnen verstrekken. Nou, enerzijds meer krediet aan het MKB, dat is misschien wel, wel handig. Maar um, we moeten niet vergeten dat we inderdaad in een kredietcrisis zitten. En we hebben een enorme schuldenberg. En de vraag is of als maar meer schulden nu de oplossing is... Uh, ver verder stimuleren van aangaan van schulden... tot het probleem waar we zitten. Nou, er zijn al zo ontzettend ja. veel schulden. Ja. Dus dat is één aspect waarvan ik denk... Van, uh, dat, dat moeten we denk ik niet willen. Het, een ander aspect is dat er een staatsgarantie aan zit... Um, de staat gaat die, pensioenbeleggingen, sorry, die hypotheekbeleggingen van de pensioenfondsen gaan ze garanderen. Um, en dat betekent dat uh, de, uh, ja. daarmee is het risico natuurlijk voor de pensioenfondsen weg. Zij krijgen een aardig renderende belegging zonder risico. Hm. Maar daarmee is het risico natuurlijk niet weg. Die risico, risico dat risico ligt uiteindelijk weer bij de belastingbetaler. Ja. Ja. Nou, dat zijn om maar eventjes twee dingen ja. te noemen. Twee lessen van de kredietcrisis waarvan we je had, we had, ja. ik in ieder geval had gehoopt, die zouden we hebben geleerd inmiddels. Maar we vallen weer, in mijn zin, in dezelfde fouten als eerder. Ja, Sandra, kijk, bedenkelijk bij jouw laatste woorden. Ja, nou, dus um, eigenlijk om bij het eerste al te beginnen. Want uh, volgens mij het doel van het, uh, laat ik zo zeggen, de, het aangaan van schulden uh, is niet iets wat de overheid volgens mij uh, moet proberen te voorkomen. Want, want in essentie is, het, is het, het kopen van een huis en het nemen van een hypotheek ook het aangaan van een schuld. En als je de woningmarkt weer op gang wil brengen, dan moet je mensen dus aanzetten tot die transactie. Maar um, waar het volgens mij de overheid om gaat, en dat is ook de maatregelen die ze treft nu, dat is dat uh, het, de, de schuld die mensen aangaan in verhouding moet staan tussen, uh, tot hun inkomen uh, of hun en, en of hun vermogen. Uh, en in verhouding moet staan tot de waarde van het onderpand. En dat was in Nederland volledig uit de pas. Dus het moet een veilige schuld zijn die eigenlijk ook helemaal geen garantie nodig heeft. Anders dan het inkomen van de mensen die het aangaan. Precies. En het um, tweede ding is dat ik denk dat het doel van de uh, Nationale Hypotheekinstelling... Uh, niet alleen is om de hypotheek uh, goedkoper te maken. Ik denk dat dat eerder een bijeffect is. Volgens mij gaat het vooral om het, om het herstellen van een soort weefselfout in de Nederlandse economie. En dat is dat we aan de ene kant een grote uh, spaarberg hebben via pensioenfondsen en uh, mm -hmm. andere... Uh, nou ja, we hebben een grote spaarberg. En aan de andere kant hebben we eigenlijk een... Ja, jij noemt het een schuldenberg, maar ik zou het dan schuldendal noemen... om het tegenovergestelde van een, uh, van een berg. Mm -hmm. Maar uh, en dat is in andere landen niet zo. waardoor En eigenlijk hebben ze ook de situatie... dat beide instituten heel erg naar de uh, internationale kapitaalmarkt kijken... Uh, om zich te financieren. Dus de pensioenfondsen zetten hun uh, investeringen daar voor een groot deel uit en de schulden worden daar gefinancierd. Ja. En in een uh, laagconjunctuur of in een crisis... maak je je daar heel erg kwetsbaar mee. Ja. Dat noemen we dan financiële windhandel... En dat willen we inperken door eigenlijk die weefselvoud dan te herstellen... in dat vehikel waarin de staat dan inderdaad, waar ik het met jou eens ben... eigenlijk veel te veel risico op zich neemt. Ja. André, uh, André Meijnema, uh, Peter de Waart en de Volkskrant... die, die vergeleekt dit instituut onmiddellijk met de twee zusterorganisaties... in de Verenigde Staten, ja. die al heel lang bestaan. Verdi en Verdi. Ja. Ja, precies, die met vele honderden miljoenen overeind gehouden moest, moesten miljarden. worden. Miljarden. Miljarden, ja, miljarden ja, ja, ja, Ja, heel veel miljarden. Ja. Tientallen ja. miljarden. Ja, ja. Maar die zegt dus precies hetzelfde wat Herman... Uh, wat Herman. ik ben Hendrik. lekker bezig vandaag, Hendrik, ja, zegt. Nou, ik ben het ook eens het is, ik, ik snap de figuur wel, die ze willen maken. Dat wil zeggen, er is heel veel geld bij pensioenfondsen. Dat geld zouden ze beter of, of meer moeten investeren... in de Nederlandse economie, in de Nederlandse BV. Maar juist niet hierin. Banken ontlasten. En, nou ja, weet je, ik, bedoel, ik snap die figuur wel. En mm -hmm. dat banken daardoor makkelijker aan geld zouden kunnen komen. Ja. En dat ze dan misschien ook wel een lagere hypotheekrent zouden gaan krijgen. Dat snap ik allemaal wel, maar... Ik, ik blijf het een malle uh, figuur vinden, omdat, net wat Hendrik zegt... je gaat eigenlijk terug naar waar je vandaan kwam, namelijk uit een hele diepe crisis... waar we gewoon veel te veel schuld hadden ja. en alles veel te goedkoop was. En het feit dat ze harde eisen stellen aan het uh, krijgen van een hypotheek... want dat wil, dat wil het kabinet ook, hè? Financiële eisen stellen, meer eigen geld, et cetera. Ja, maar dat is dus ook Helpt wat Sandra zegt. Zorg dat het een veilige hypotheek is... die eigenlijk niet eens een, een, een, een, ja. een, een, een ja. bescherming ja. of garantie nodig heeft. Ja. Daar is iedereen denk ik wel over eens. Dat dat ja. het goede... Ja, is. Het originele plan van Van Dijkhuizen... dat was om alleen de NAG-hypotheken via dat vehikel op te tuigen. Nationale garantie of hypotheekgarantie. Precies. Hè? Ja. En, en, en dat, daar was eigenlijk geen econoom het mee oneens. Omdat dat in essentie gewoon was... Uh, dat het probleem van de kleine lettertjes in die NAG-garanties... die vaak door internationale investeerders niet goed begrepen werden... die werden gewoon nog een keer uitgelegd... tot te zeggen van dit krijgt gewoon een staatsstempel... En uh, daarmee is het een internationaal verhandelbaar product. Mm -hmm. daar, daar was ja. ook wel weer een bezwaar tegen. Dat uh, sprookte vanuit dat, dat al die NHG-hypotheken dan deels overgaan aan de pensioenfondsen. Maar dat betekende dus dat de veiligere, betere hypotheken overgingen en de banken met de minder goede, de risicovollere, bleven zitten. Dat, was, ja, dat brengt weer andere risico's met zich mee voor de banken. De vraag was of dat dan een goede uh, zeg maar verschuiving van risico was. Ja. Dat was in ieder geval toen de discussie of maar, dat nou verstandig was. Maar wat is dan nu, maar, we kijken of we dan toch nog eventjes... voordat we de telecommarkt opgaan, uh, uh, wat is dan een oplossing? Want het is in, in het verhaal van jou, Hendrik, zit, zit een aantal dingen... waar Sandra en, en um, uh, André het mee eens zijn. Maar ze zijn het niet eens met het feit dat jij zegt... de overheid zou überhaupt niet moeten stimuleren dat je gaat lenen. Ja. Nou, maar dat uh, een ook, ze moeten het niet voorkomen. Daar ben ik helemaal mee eens. Je moet zeker niet voorkomen dat mensen schulden gaan. Als je dat productief kan inzetten, moet je dat zeker doen... Maar je moet het ook niet stimuleren meer dan nodig is. Laat de economie zijn werk doen. Laat de markt zijn werk doen. En als overheid, dit is nou een plek waar de overheid zijn, ja, zich terug, terug moet trekken. trekken. Hmm. En de economie zijn werk moet doen. Als je en stimuleert, prijs van dan geld. verleid je ze tot verkeerde. Ja, ja, je, maakt, ja. Je, maakt, je maakt geld goedkoop. En dan ga je investeringen doen die vaak niet productief ja. zijn, niet rendabel zijn op lange termijn. Dat hoeft niet per se, maar dat gebeurt vaak wel. En, en uh, we hebben het natuurlijk ja, de afgelopen twintig jaar. 30, 30, ja, om veel te veel gedaan. En daarom zitten we nu in die problemen met die grote ja. Maar ben je dan ook tegen de NH. De nationale Hypotheekgarantie ja. Ja. zelf? Uit, op, ja, op lange termijn zouden we eigenlijk bijna alle overheid, de hele rol van de overheid, hypotheekrente aftrekken, nationale Hypotheekgarantie, alles uit moeten faseren. Dat kan je niet van in. Dat moet je twintig jaar voor uittrekken. Geleidelijk aan uitfaseren, laat die markt zijn werk doen. En als dan blijkt dat er uitkomsten zijn, wat, in het tekenen, wat we natuurlijk hadden, die onwenselijk zijn. Uh, ja, corrigeer dat door de mensen die daardoor dupe van zijn wat geld te geven, maar laat, geef dat aan de mensen. Niet aan die, laat die markt gewoon functioneren. Hm. Geef dan geld aan de mensen in plaats van dat je het aan in allerlei, ja, die, dat markt, die marktwerking dwarsboomt. Ja. Dat is wel vrij radicaal, want dat zou betekenen, zeker in een situatie zoals nu, waarin mensen toch al uh, niet meer makkelijk meer kunnen, zeg maar, eigenlijk minder kunnen lenen in relatie tot hun inkomen, krijg je dus dat een veel grotere groep mensen met een relatief laag inkomen. Niet meer een huis kunnen kopen. In jouw ja, scenario? Nou, de vraag is of die groep veel groter wordt. We het ook over het de, de aantal. Het eigen woningbezit in Nederland is vergeleken met andere landen in Europa relatief laag. Dus al dat subsidiëren heeft er uiteindelijk niet toe geleid. dat wij een veel hoger eigen woningsbezit hebben. maar vooral dat de huizenprijzen veel hoger zijn geworden. Dus de vraag is of dat gebeurt. En het tweede dat ik op zou willen zeggen is. Ja, kopen is niet per se beter dan huren. Wat is er mis met huren? We hebben een soort obsessie dat iedereen zijn huis moet kopen. Ja, ik denk niet dat dat per se ja. nodig is. We gaan hier vast nog een keer op terugkomen. De laatste minuut over de telecomsector. Die lijkt op hol geslagen, André, maar er gebeurt in ieder geval een hele hoop. Ja. Je had er gisteren in Radio 1-journaal nog een verhaal over... Vodafone stopt uit zijn partnerschap met uh, Verizon, Amerikaan. Uh, Twitter gaat naar de beurs. Nokia wordt opgekocht door Microsoft. Nou, We kennen allemaal KPN en uh, American Mobile. Wat is hier gaande? Ja, nou, lijkt wel een soort, soort uh, consolidatieslag. Of in ieder geval de telecomsector die zich opmaakt voor, voor andere keuzes. Nokia was toen noodlijdend, dreigde zelfs een kopje onder te gaan. Kon niet mee met de grote jongens in, van de smartphones, uh, zoals uh, Samsung en, en, en Apple. Is zeg maar, bij de hand genomen door, door Microsoft. En die heeft nu gezegd, nou, nu trekken we de, heel die telecom naar ons toe. Ze mogen zelf netwerken blijven doen, maar wij gaan met telecom en Windows uh, aan de slag in de hoop daarmee zeg maar een positie kunnen veroveren... die Nokia verloren heeft. Nokia was toen jarenlang het icoon. Ik bedoel, als je Nokia had, dan was je echt een, ja. een hoeie. had je een, een goed ding in de hand. En dat is de laatste vijf, zes, zeven jaar is het, totaal omgeslagen. En ze hebben heel die slag gemist en proberen nu bij wij te benen. Vodafone is hard in, in de weer om in, in Europa erg groot en sterk te worden. Kan met deze uitkoopdeal met Verizon behoorlijk een zak geld binnenhalen... Mm -hmm. en misschien met dat geld ook serieuze dingen gaan doen in Europa... Ja, en KPN is natuurlijk een uh, kleine speler, uh, maar loopt in het vizier van uh, Mobiel een grote speler. Met uh, potentie op de markt, dus je ziet oh, daar al die bewegingen gaan. Als al, al die bewegingen uh, helemaal niet zijn van uh, we willen zo groot mogelijk worden en we willen totaal en een soort wereldheersen. Nee, ze stoten juist dingen af waar ze, waarvan ze bang zijn dat ze daar niet mee zullen redden ten opzichte van de concurrent. Ze gaan zich allemaal wat meer richten op, op, op, op dat waar ze denken sterk in te zijn. Nou ja, wat Vodafone wel, wanneer het gaat om Verizon, de Amerikaanse markt. Nou, als ze daar maar gewoon hun uh, ja. ding doen daar. Maar heeft natuurlijk wel enorme ambities. Net als uh, mobiel uh, op, de, op de Europese markt... Uh, en, en Nokia met, met Microsoft natuurlijk gewoon wel degelijk willen zijn groot worden. En er zijn toch heel veel kleine spelers op die markt. En we zijn niet ongelooflijk dwars gezeten door, door, door Brussel. Wanneer het gaat om, om, om tarieven en dat soort dingen meer. Moeten hun verdienmodellen aanpassen, Doen zware investeringen om, om frequenties en netwerken. Infrastructuur wordt belangrijk. Het gevecht ja. met de kabelbedrijven, vergeet dat ook niet. Ja. Dus daar, daar, daar, is nog een, ja. daar gaat een heel wat gebeuren de komende Ja. Flippen, het gaat weer om uh, waanzinnig veel miljarden. Het is niet helemaal te vergelijken met die bol, uh, met die uh, dotcom-bubbel uh, die oh, uit elkaar heen? spatten en crisis inleiden, et cetera. Maar als dit verkeerd gaat, kan dat dan ook weer de wereldeconomie onder, onder water trekken? Is het, heeft, het die, heeft het dat volume of uh, is, is het daar te klein voor? Nou, dat, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Dat zou ik nee. echt niet weten, <laughs> eerlijk gezegd. Nee. Kijk, wat, ik denk wel dat wat wel essentieel is... en het wordt nu ook uitgezocht... op het moment dat er uh, eigenlijk een soort externaliteiten ontstaan... door uh, wat, wat spelers in een markt doen... bijvoorbeeld doordat uh, de, toegang, de, toegang of de toegankelijkheid... van een, van een heel bazaal infrastructuurdeel in Nederland wordt aangetast... Mm. Ja, dan moet daarnaar gekeken worden of dat wel... Uh, uh, of dat wel toegestaan moet zijn. Maar verder ben ik het eigenlijk heel erg uh, met Hendrik eens... dat we gewoon Laat de markt, de markt z n z n werk doen. zijn werk moeten doen op dit uh, terrein. Nee. Ja. Ja. Maar dat gebeurt nu toch ook, dat eigenlijk ook niet Er is toch een, een, een club, weet je wel, onder leiding van hoe heet de beste man? Ja, ja. van de ACM. Van, uh, nee, de weet, weet je, je wel, die club precies, ja. Ja, die, nou goed. die houden dat in de gaten, denken ze, zeggen ze. Ja, willen ze. Ja. Een 112 altijd veilig te bellen blijft voor ons. Oké, okay, heel erg bedankt. Helemaal goed doen. André Mijnema, Hendrik Meesman en Sandra Flippen. Leuk dat je meedeed. Uh, u hoort zometeen na het nieuws het Radio 1-journaal met Lucella Karassel. Maar eerst gaan we dus luisteren naar het NOS-journaal. En dat wordt gelezen door Martijn van Beek. Dit is Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist tegen drie verdachten in de Quote 500 zaak een celstraf van zes jaar. Zeven andere verdachten moeten als het aan het OM ligt een half jaar tot vijf jaar de cel in. Tien verdachten hoorden volgens het OM bij een bende van zeker 26 mensen... die aan de hand van de Quote 500 bepaalden bij welke rijke Nederlanders ze zouden inbreken. Uit de villa's die ze bezochten werd voor miljoenen aan geld, sieraden, horloges en andere goederen buitgemaakt.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 Vorige week werd bekend dat Driese niet door de screening van de AIVD is gekomen. Volgens opstelten zijn de effecten van de aanstelling van Driese niet onverantwoord geweest. En Peter Jansen, die bekend is als de vegan streaker, is gisteren in Spanje opgepakt... nadat hij de arena in Merida was binnengedrongen tijdens een stierengevecht. Jansen protesteerde met zijn actie tegen dierenleed. Jansen zat een nacht vast en werd daarna vrijgelaten en wacht nu op de uitspraak van de plaatselijke rechter. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En hoe staat het ervoor op de weg? Kees Kwaks. Er staat file op de A9, ook maar richting Diemen... voor Oude Kerk aan de Amstel, 3 kilometer. Er zat op de rechterrijst ook een auto met pech. Drukte bij Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag... voor de Afritberkel Berkel en Rode Reis, 5 kilometer. En richting Gouda op de A20... voor knooppunt de Bregseplein, 5 kilometer. Ik heb heel hard gewerkt voor mijn diploma...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 Goedemiddag, na vijf uur spreek ik met een criminoloog... die heeft meegewerkt aan het onderzoek naar matchfixing. Het bestaat in Nederland, maar het valt allemaal nog wel mee. De telecomwereld is behoorlijk in beweging. Vandaag die overname van Nokia door Microsoft, die bespreken we. En minister Ascher van Sociale Zaken wil een einde maken... aan allerlei verschillende soorten kindertoeslagen. Het is niet een goed nieuwsshow, maar dat, dat is ook niet de tijd waarin we leven. Maar we maken wel heel duidelijke keuzes. Werken gaat lonen.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 Eerst Amerika, want ze zullen vast alles uit de kast halen vanavond. John Kerry en Chuck Hagel, de Amerikaanse ministers... van Buitenlandse Zaken en Defensie. Bij de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken uh, zijn, ze, daar zijn ze uitgenodigd... om steun te zoeken voor een vergeldingsactie tegen Syrië. Dat is in ieder geval het doel van de ministers. President Obama maakt ook overuren in de tussentijd. Bij een ontmoeting met een aantal vooraanstaande congresleden... zei hij zojuist dit. Best gives us an opportunity not only to present the evidence to all of the leading members of Congress and the various foreign policy committees as to why we have high confidence that chemical weapons were used and that Assad used them, uh, but it also gives us an opportunity to discuss why it's so important that he be held uh, to account. Obama wilde bewijzen laten zien van het gebruik van chemische wapens door het regime Assad. Amerika-deskundige Willem Post, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg en dan die twee ministers vanavond in uh, de commissie. Hoe zwaar wordt het uh, als we eerst eens naar de Senaat kijken? Hoe, hoe zwaar wordt het om daar steun voor een aanval uh, te, te krijgen? Ja, de democraten zijn daar uh, in, in de meerderheid. En dit zijn natuurlijk wel twee uh, tussen aanhalingstekens senaatskanonnen. Hè? Uh, uh, Kerry en Hegel, met hun uh, vele jaren senaatservaring. Dus uh, ze, ze kennen de senaat, hebben daar ook een bepaalde uh, nou, positieve reputatie opgebouwd. Statuur. Statuur hebben ze zeker. Uh, dus ja, ik verwacht zelf dat de Senaat nog het minst moeilijk is voor Obama. Vanwege die democratische meerderheid. En ook omdat uh, Senator John McCain en, en Lindsey Graham... Uh, een andere Republikeinse senator... Ja, eigenlijk voorwaardelijk, dat dan weer wel... Uh, hun steun voor Obama hebben uitgesproken vandaag. Dus dat, dat, dat, dat lijkt... Dat zou moeten lukken. Ja, daar, daar, daar zitten echt wel redelijke kansen voor de president. En dan komen we bij het Huis van de Afgevaardigden... Daar ja. ligt het moeilijker, als ik het goed beluister. Ja, ik zou zo zeggen, daar ligt het 50-50. Want daar zijn de Republikeinen met, met iets meer dan 30 uh, zetels in de meerderheid. Um, en daar heb je voor Obama toch de beruchte Tea Party-factie. Uh, ja, en daar zitten, daar zitten mensen bij die rotsvast tegen Obama zullen zijn. Hè? Nou ja, dat zijn de notoren Obama-haters. Kijk, de strategie van het Witte Huis is ook om nu steeds te zeggen... ja, vergeet je eigen politieke belangen, dit is het landsbelang. Het gaat om de internationale veiligheid, onze veiligheid natuurlijk in de eerste plaats... als we dit laten gebeuren. Dus dat is wel heel opvallend de afgelopen uh, uren, dagen... dat dat veiligheidsargument steeds genoemd wordt. Hè. Obama neemt afstand van het juridische, omdat hij ook wel ziet... ja, zonder de Veiligheidsraad uh, krijg ik dat toch niet voor elkaar. Dus worden het echt uh, hele krachtige uh, politieke argumenten argumenten die voor- en tegenstanders inbrengen. Ja, John McCain, de Republikeinse senator, die heeft het ook over de geloofwaardigheid van Amerika. Die zegt, die is echt in het geding catastrofale gevolgen als het plan van Obama verworpen wordt. Zal dat argument nog congresleden of, of leden van het Huis van Afgevaardigden over de streep trekken? Nou ja, weet je, het is, het, het is een, uiteraard een buitengewoon ingewikkelde zaak. En de, de, de nee-argumenten, ja, daar, daar, daar kun je een, een flink betoog nu opbouwen. Maar dit zijn de sterke argumenten wel aan de andere kant. Wat te doen he, als uh, ja, er weer een nieuwe chemische aanval komt? Moeten we niks doen? He, dit soort veiligheidsargumenten. Nou ja, wat McCain heeft gezegd, het prestige van Amerika staat op het spel. Uh, wij zijn toch nog steeds de leider in de wereld. Terwijl Obama nou juist de afgelopen jaren leading from behind propageerde. He, als een soort van, van, van nieuwe buitenlanddoctrine. Doctrine in dit geval van de Amerikaanse president. Nou ja, daar komt Obama zelf nu ook wel een tikje op terug. Als hij zijn oren laat hangen naar McCain. Nou, dat is natuurlijk wel pikant. McCain heeft gezegd, de resolutie die nu bij het congres ligt... Ja, dat die moet is... scherper, wil hij, toch? Ja, precies, dat is veel te vaag. Want eigenlijk staat daar, ja, de, de president uh, moet alle noodzakelijke middelen krijgen... Uh, die hij gepast vindt hè, bij zo'n militaire uh, interventie. En, en McCain heeft gezegd, van, nou ja, goed, hè, ik begrijp dat het dan gaat om, om, om twee dagen... drie dagen wat van die kruisraketten afschieten. nee. We moeten de militaire capaciteit van Assad echt ondermijnen. En de rebellen, hè, die, waar wij vertrouwen in hebben, uh, die rebellen, hè, die moeten we veel meer met wapens steunen. Nou ja, kijk dan is natuurlijk de vraag, dat roept een tegenreactie op... wat vinden daar nou de America First politici van? Onder de democraten heb je die ook. Die zeggen, we moet helemaal niet zo'n uitgebreide militaire interventie doen. Dus Obama, kortom, is aan het politiek koord dansen. Dat is hij. Heeft hij natuurlijk al vaker moeten doen. Ik, ik heb ook wel even gedacht de afgelopen dagen... of doet hij dit omdat hij eigenlijk onder die hele situatie vandaan wil? Uh, kijk, stel dat het nu allemaal uh, voor Obama uh, goed uitpakt... Hè. Kijk, dan kan hij in 2016 zeggen... Ik was wel de president die het land uit de oorlog in Irak en Afghanistan heeft geleid. Ik werd geconfronteerd met een buitengewoon ingewikkelde kwestie in, in Syrië... waar we ook een, een verantwoordelijkheid hebben als Amerika. Maar ik heb wel de gang naar het congres gemaakt. En, en daar kunnen nogal wat van mijn voorgangers van leren. Ja, dan is het Obama de reluctant warrior, hè, de, de opperbevelhebber militair... wat je dan eigenlijk ook bent, Ja, die toch wel heel erg terughoudend is. En ja, die dan toch de gang naar het congres heeft, uh, heeft gemaakt. En daarmee uh, is hij nu aan het worstelen, zo mogen het ja, wel zeggen. Ja, absoluut. Het politieke zweetkamertje, uh, daar zit Obama nu echt in de komende dagen. Al gaat hij even naar Rusland en naar Zweden. Maar goed, de telefoon is uh, binnen handbereik. Hij zal uh, telefoondiplomatie uh, ongetwijfeld continu beoefenen. Willem Post, wij volgen dit. En vanavond natuurlijk ook die uh, ja. hoorzitting. Dank voor dit moment. Geen dank. Dag. Nou. Dan. Uh... Niet meer de schoolslag, maar de borstscroll. De zwembond wil dat de zwemlessen in Nederland worden aangepast. In veel andere landen leren kinderen namelijk de borstscroll al tijdens de zwemles. Met succes, zegt de bond. Jeroen Jager, jij bent met al deze wetenschap naar het zwembad in Baren gegaan. Ja. Uh, ja schoolslag of borstscroll, hoe, hoe kijken ze er daar tegenaan? Nou, de meeste ouders hier, het zijn vooral trouwens uh, uh, moeders en oma's. Uh, ik heb er 18 geteld, er zijn twee vaders hier. Uh, dus het is nog steeds wel een dingetje van de moeders. Maar de, de meesten zeggen hier, wij kiezen toch voor veiligheid. En omdat we hier in Nederland nu eenmaal zijn opgegroeid in de traditie van die schoolslag... is dat het idee wat we hebben bij veiligheid en ook de professionals hier... Jacco van Haren van de Zwembond die denkt daar anders over. Maar de professionals hier zeggen... Ja, uh, uh, met schoolslag kun je uh, langer zwemmen, langer drijvende blijven. Dus uh, ja, dat is een, veilig, uh, een veiligere slag. Maar goed, wij als ouders, en dat is namelijk uh, wat de Zwembond zegt... Uh, we hebben signalen gekregen van ouders dat het, uh, dat het anders moet. Uh, en, en misschien ken jij dat ook nog wel uh, met je kinderen. Uh, het duurt wel allemaal heel lang voordat je kind een zwemdiploma heeft. Anderhalf, het gaat niet binnen drie weken, nee. Nee, precies. En, en die methode die uh, de zwembond voorstelt... die zou binnen acht tot tien maanden kunnen. Uh, wij, doen er, wij hebben er met onze kinderen anderhalf tot twee jaar over gedaan. Nou ja, reken maar uit. Dat kost allemaal geld. Uh, Jacob van Haren van de zwembond uh, en de zwembond uh, heeft dat overgenomen. Die redenering zegt ook... als kinderen sneller met die borstscroll leren zwemmen... hebben ze er meer plezier in... kan ik sneller zien welk kind talent heeft er ook... en hem of haar klaarstomen... Voor de topsport, kortom, zo zijn er een heleboel argumenten. Misschien heel even kort, als het tijd voor is hier een ouder... een van de mannen die zit te werken aan de laptop. Waar kiest u voor? Uh, Boschroll of schoolslag? Wat mij betreft zal schoolslag. En om welke reden? Uh, ja, waarom zou je het veranderen na zoveel jaren? Dat gaat eigenlijk al, uh, al zoveel jaren goed. Dat klinkt wel heel conservatief. Ja, nou, dat is dan maar zo. Ja. <laughs> ja. Ja. Waarom zou je iets veranderen dat voldoet, maar dat ja, wel veel kost? Ja, nou, kijk, als het, als het doel is van, uh, om, om zeg maar, zwemtalent uh, boven te laten drijven... Zeg maar, ja, dat, dat gebeurt vanzelf, denk ik. Uh, dus de, de insteek is misschien niet helemaal goed. Uh, ja. okay. nou, we uh, gaan het hier verder uitzoeken. U gaat direct naar huis. Komt direct een nieuwe ploeg kinderen en ouders weer. Ja. Daar gaan we mee praten later in de uitzending. En natuurlijk met de professionals hier uh, in het zwembad. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Met daarin uh, straks de verkeersinformatie. Eerst praten we over de telefoniewereld, want die is volop in beweging. Het gevecht om KPN is natuurlijk nog in volle gang... Gisteren het nieuws dat het Amerikaanse Verizon bekend maakte het belang van Vodafone in Verizon Wireless over te nemen voor bijna 100 miljard euro. En vandaag het nieuws dat het Amerikaanse computerbedrijf Microsoft eh, de belangrijkste onderdelen van Nokia, of Nokia zeggen ook sommige mensen, ik, ik ben van de Nokia school, eh, dat ze die willen overnemen. Tim Paulus is kenner van de telecommarkt, goedemiddag. U verveelt zich niet deze dagen? Nee, het is lekker druk. Ja. Wat, is het, wat is het grote verband hier? Nou, daar heb ik even over nagedacht. Hm. En, en dat is er niet? De uitkomst is, er is wel een verband. En dat is eigenlijk transitie. Je ziet dat telecombedrijven allerlei verschillende transities doormaken. En dat is vaak heel pijnlijk. En daar hebben ze grote moeite mee. Als je kijkt naar KPN bijvoorbeeld, met Amerika Mobiel... KPN heeft heel veel last van uh, zeg maar WhatsApp, dat soort diensten. He, dat vreet aan de sms-inkomsten, de spraakinkomsten. Nou, dan komt er zo'n bedrijf als Amerika Mobiel en die denkt... Uh, dat is mooi, dat aandeel is, uh, zit in het putje. Dat kan ik voor weinig kopen. En dan heb ik een springplank Europa in. Nou, dat, dat is één verhaal. Bij Nokia is het natuurlijk een heel ander verhaal. Nokia, Nokia. Um, maar dat is de transitie van de gewone handset naar de smartphone. En dat hebben ze finaal gemist. In 2007 kwam Apple met de iPhone... En Nokia moest daar jaren over nadenken voordat ze met de Lumia kwamen. Uh, pijnlijke overgang dus. En als je kijkt naar Vodafone, ja, dat is dan wat minder pijnlijk. Wat daar speelt, en, en, en met name ook met die zak met geld he, die, die daar nu binnenkomt... dat is de overgang van mobiel naar geïntegreerd. He, je had vroeger zeg maar mobiele operators, je had er in Nederland vijf. Dat was allemaal heel duidelijk. He, en Bij KPN kon je bellen en bij de kabel kon je tv kijken. Maar we zitten nu in een periode dat je bij al die ondernemingen eigenlijk alles... Uh, op de schappen afnemen vinden. Ja, je kan alles afnemen. Mobiel, vast, tv kijken, noem maar op. En dat is een, een, omgang, een omslag die uh, Vodafone heel duidelijk wil maken. En uh, verwacht wordt ook dat uh, in ieder geval... een klein deel van het geld gebruikt zal worden... om uit te breiden in de vaste telecom. En als we dan even kijken naar de plannen van Microsoft met Nokia... wat, wat is daar dan de bedoeling van? Wat heeft Nokia wat interessant is voor Microsoft? Want dat gaat ook wel over vijf, ruim 5 miljard euro... Ja, nou ja, Microsoft is natuurlijk een enorme onderneming... die groot is geworden met Windows en met de Explorer en dat soort zaken. En um, die heeft zijn eigen transitie. Hè? Die ziet de PC-markt instorten... en die ziet uh, de concurrentie opkomen van Google enzovoort. En die probeert uit te breiden met nieuwe dingen. Uh, heeft wel heel veel succes met de Xbox. Maar dan Xbox, moet je niet bij Nokia meer zijn, toch, tegenwoordig? Nee, nou, dat, dat, is, dat is inderdaad ook een beetje het, het pijnlijke van het verhaal, denk ik. Uh, er zijn natuurlijk wel kansen. Hè? Um, ze hebben ook Skype gekocht. Um, ze, hebben, ze hebben meer van dat soort diensten die ze misschien aan elkaar kunnen knopen en er misschien iets moois nieuws van kunnen maken en, en er een nieuwe uh, inkomstenstroom uit kunnen maken. Ja. Maar het pijnlijk is natuurlijk wel dat je het hier hebt over twee zwakke broeders. Uh, en het is maar helemaal de vraag uh, of de combinatie daarvan een winnaar kan worden. Ja, daar heeft u twijfels bij. Zo ja, noemen. daar moet je toch op zijn minst je twijfels bij hebben. Maar uh, Marksatz heeft natuurlijk een aantal hele sterke onderdelen. Maar uh, uh, ja, het, het is heel erg de vraag of ze in die, in die smartphone-business ertussen kunnen komen. Hè. Uh, dat is een business die op het moment beheerst wordt uh, door Apple, om te beginnen. Als, als de grote partij die de markt heel, eigenlijk heeft opengebroken. De markt voor de smartphone met zijn eigen ecosysteem, zijn eigen besturingssysteem. En daar is uh, Android met als zijn partners, Android van Google, uh, naastgekomen. En eigenlijk heeft het uh, uh, in Apple inmiddels overvleugeld. Maar ja, je hebt nu een soort van duopolie. Een, een markt die sterk bepaald wordt door deze twee partijen. Deze twee ecosystemen, zeg maar. He, waarbij het Android-kamp sterk uh, uh, beheerst wordt door uh, Samsung. Ja, en dan is er, uh, iets, iets zegt je dat, uh, wel ruimte voor een derde ecosysteem. En dat zou dan zomaar Windows Phone kunnen zijn van Microsoft... En als je dat dan uh, ja, zeg maar via Nokia uh, in de markt kan zetten, ja, dan heb je wel kansen. Ja. En wat gaat dit uiteindelijk voor de Nederlandse consument betekenen? Of kan je, kan je daar nog niet echt iets over zeggen? Nou ja, het betekent. dat daar zit KPN dat... natuurlijk ook weer in beweging? Ja, nou, als je terug gaat naar transitie, dat betekent voor de consument eigenlijk alleen maar goeds. Want dat betekent heel veel innovatie, heel veel prijsdruk ook. Nou, daar hebben die bedrijven natuurlijk last van. Maar als consument eh, zijn we er alleen maar blij om. Eh, WhatsApp is hartstikke gratis. Um, uh, operators zullen met Microsoft en Nokia misschien wel blij zijn... want die, die komen een beetje onder de tucht uit van, van Apple. Apple stelt zware eisen aan, eisen aan operators zoals KPN en Vodafone... om de iPhone te mogen verkopen. Uh, Apple heeft duidelijk de macht in die markt. Want wat en, voor eisen stellen ze dan aan verbinding, snelheid? Ja, al, ik, ik ken de kleine lettertjes niet uit de contracten... maar dat, dat gaat om te beginnen natuurlijk om geld. Hè, hoeveel ze moeten betalen uh, om, om, om überhaupt die iPhone te mogen aanbieden. En welke marges dan, dan ja. overblijven voor de operators is, is, is, is maar de vraag. Het um, klinkt inderdaad al... niet als een heel gezonde situatie. Nee, nee, nee. Uh, Zo'n zo maar... Apple heeft erg veel marktmacht. Ja. En da daar klagen de operators erg veel over. En die zullen misschien blij zijn met de komst van een derde keus. Hè? Naast het Android-kamp, naast het Apple-kamp. Een derde keus die, uh, die ze wat meer vrijheid geeft. Nou, zoals gezegd, uh, afwachten of deze combinatie dat gaat opleveren. Dank dat we even deze ontwikkelingen alle konden doornemen. Tim Paulus. Tot je dienst. Dan de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. De avondspits is onderweg, goede 40 kilometer. En de dingen die opvallen, dat zijn de A9, ook maar richting Diemen... voor Oudekerk aan de Amstel staat 4 kilometer. Er staat een auto stil op de rechterrijstrook. Naar Rotterdam gaat het langzaam vanuit Den Haag op de A13... tussen Ippenburg en Delft-Zuid. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkem, 5 kilometer alweer bij Sliedrecht. En richting Gouden op de A20, 6 kilometer... tussen knooppunt Ketelplein en het knooppunt Debrechtseplein. Vanuit Europort naar Rotterdam op de N15 vertraging tussen Rozenburg en Knoppenbenelux over 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carrasso. Let me wrong, Pretenders uit 1986. Peter kuipers Munnik is hier voor het weer. Peter, um, jij vertelde gisteren al over het verschil tussen noord en zuid in Nederland vandaag. Is dat inderdaad uitgekomen? Nou, in het noorden is het inderdaad wel overwegend bewolkt. En in Zeeland en in Limburg is het uh, echt wel behoorlijk zonnig. Maar dat verschil tussen zuid en noord... dat is ook wel een beetje een verschil tussen oost en west geworden vandaag. De kustprovincies, daar is het echt heel erg mooi weer... Maar als je op de satellietbeelden kijkt... dan zie je gewoon dat uh, een stuk of 20, 30 kilometer landinwaarts... dat die wolken gewoon ontstaan. En daardoor is het toch in een groot deel van het midden... maar ook in het oosten van het land uh, toch wel behoorlijk bewolkt. Morgen, dan moet het wel goed worden overal. Of goed, hè, als we zeggen onbewolkt nog even een lekker zonnetje... aan het eind uh, van de zomer. Want de komende dagen wordt het nog steeds mooi zomer weer. Ja, dat zit nog steeds in de verwachting. Hoewel er af en toe ook wel wat wolkenvelden zijn. Dat is ook de verwachting voor morgen... Maar er is over het algemeen vrij veel zon. En de temperatuur die gaat ook de lucht in. Dat komt omdat de wind een beetje uit het oosten, zuidoosten gaat waaien. En dan wordt het morgen in het noorden 23 graden en in het zuiden zelfs 27 graden. Voordat het zover is trouwens, dat moet ik wel eventjes noemen... krijgen we eerst nog een nacht. En in die nacht daar kan vrij gemakkelijk mist ontstaan op veel plaatsen. Dus uh, dat is iets om in de gaten te houden morgen als je de weg op moet. Ja, maar het zal wel een mooie ochtend misschien... Uh... Geven. Ja, mist. als je van fotograferen houdt en je bent vrij en je bent om zes uur uit je bed, dan uh, zou lopen. ik je slag slaan morgenochtend. Peter Kuipers Munneke was dat. In Kroatië lopen de spanningen hoog op in de stad Vukovar. Daar woont een Servische minderheid... die probeert al maandenlang het Servisch als tweede taal in te voeren. Kroaten moeten daar niks van hebben. Een betoging tegen een tweetalig Vukovar liep gisteravond behoorlijk uit de hand. Joost van Egmond, onze correspondent. Uh, Joost, want wat, wat gebeurde daar allemaal gisteravond in Vukovar? Um, flinke rellen. Eigenlijk, je zou zeggen, het liep toch nog uit de hand. Um, al maandenlang was iedereen erop voorbereid dat er deze dagen een paar bordjes zouden worden geplaatst. Het wordt allemaal heel stapsgewijs ingevoerd. Maar de demonstranten waren er razendsnel bij om die borden weer van de muur te trekken, letterlijk. Die werden er echt met grof geweld uitgehaald. De uh, politie stond er in eerste instantie bij te kijken, probeerde toen in te grijpen. En toen ging het flink mis. Er zijn vier politieagenten uh, gewond geraakt. Er zijn ook een paar demonstranten opgepakt, die zijn inmiddels wel weer vrijgelaten. Maar de vlam sloeg even heel goed in de pan. En dat is natuurlijk ook een teken van wat er de komende dagen zou kunnen gebeuren... als er meer bordjes zouden moeten worden opgehangen. Want wie organiseren die betogingen? Um, ze noemen zich veteranen van de oorlog in de jaren negentig. Uh, Kroatië heeft zich toen losgemaakt van Joegoslavië. En daarbij was Vukovar een van de allergrootste slagen. En dat is eigenlijk niemand vergeten. Die veteranen, dat zijn het niet allemaal. Ze hebben ook heel veel sympathisanten bij zich. Jongeren, ouderen, mensen die op dat moment niet in de oorlog waren. Maar in ieder geval een groep die zich die oorlog heel erg goed herinnert. Dan wel uit directe ervaringen, en uit de overleving. En die willen echt helemaal niets hebben van een, een al te nadrukkelijke Servische aanwezigheid in de stad. Een derde van de bevolking van Vukovar is Servisch. Dat kan, dat mag allemaal. Maar ze moeten niet te veel gaan opeisen. En zeker niet iets doen dat lijkt op een claim leggen op de stad. Zoals die tweetalige bordjes. Ja, en de autoriteiten, hoe, hoe gaan die daarmee om? Hoe zou je dat omschrijven? Um, die willen heel graag dit doorzetten. Zij willen dit gebruiken om te laten zien dat Kroatië een land is... waar minderheden rechten hebben die ook kunnen worden afgedwongen. En ze hebben gezegd, luister, deze regel is nou helemaal. Nou eenmaal. Er zijn twintig gemeentes die hiervoor een aanmerking komen. Die hebben een dermate grote servische minderheid. dat Die bordjes dus ook in het Cyrillische schrift moeten worden neergezet. En zij willen het kost wat kost doorzetten. Ze begrijpen de gevoeligheden en vandaar ook een heel langzame stapsgewijze invoering. Maar ze willen nu absoluut niet, um, niet terugdraaien. Omdat dat natuurlijk ook een signaal is dat minderheden niet, de rechten van minderheden niet goed gewaarborgd zouden zijn. Ze noemen verder um, dit een politiek spelletje van de veteranen. In andere gemeenten hangen al lang bordjes en daar is niets aan de hand. Dus waarom nu in Voepervar ineens zo moeilijk doen... De regering zegt, de oppositie zit achter, die wil het land destabiliseren. De oppositie zegt natuurlijk absoluut van niet. En ze zeggen, Foucavar is een speciaal geval. Daar moet een uitzondering voor worden gemaakt. Ja, en vandaag, hoe, hoe gaat het nu in Foucavar? Uh, er waren zeker zo'n duizend mensen bijeen. Die demonstratie is inmiddels uh, afgelopen. Ze dus waren er vooral om een van hun leiders, die uh, nog uh, de nacht op het politiebureau heeft doorgebracht te onthalen, die is vrijgelaten. Die werd onder groot enthousiasme ontvangen. En die kondigde ook direct aan, morgen staan we hier weer en zo nodig de komende dagen ook. Hij heeft eerder al gezegd, Vukovar um, gaat koken deze week. En um, hij heeft gewaarschuwd, um, de overheid hangt niet meer bordjes op, want ze trekken ze er allemaal af. Dat zullen we moeten zien de komende dagen. Joost van Egmond, onze correspondent, is over de spanningen in Kroatië over tweetaligheid. Ga richting het nieuws van vijf uur. Vanavond, BNN Today. Het kost je ook geen moeite hè, om, die, om, die, om, die, om dit te vertellen. Bijvoorbeeld over Sterks of bijvoorbeeld uh, over uh, de nee. nee. Vanavond om half negen op Radio 1. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, oh, dat ja, gebeurt een ja. hele hoop, jullie. Luister en kijk mee. Ook over de transfers, ja, met ja. Erben? Ja, met Erben. Op Radio 1.nl. Ja, het is echt een hele bijzondere avond daar hoor. Ja, ja dat is echt. Uh, echt Joe, er zijn voetballers onder elkaar. En die gaan dan gewoon echt helemaal niks zeggen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.